Hallo luisteraars, als dus je luistert naar kletspraat op Renner Radio, het is uh, nu aan uh, op, uh, 7 uur geweest. En welkom Scotten, uh, welkom Els, welkom Gypsy Star, uh, welkom, wat was er nog meer? Tretret, CPR en iedereen. ...die niet op de chat zitten en alleen maar luistert. Allemaal welkom bij Kretspraat. En het is vandaag donderdag 15 januari 2026. <kuggen> Oké, okay, we zijn er weer. We zijn er weer. Vandaag brand in het centrum van, uh, van Utrecht. Een grote brand. Ja, of de slachtoffers zijn, waarschijnlijk niet... Maar ja, wel, ook schade. Maar die grote brand was dat ook niet toen. Dat hele pand wat toen helemaal uh, verloren was gegaan. Was dat ook niet in Utrecht of was dat uh, in Zaandam? Was voor mij in Zaandam vorig jaar, geloof ik. Dat is ja. ook een hele grote brand. Ja. Maar ook, het was ook weer een historische binnenstad. Uh, jammer, zonde. Er gelukkig geen dood ingevallen, waarschijnlijk. Maar jongen, jongen, zonde hoor, van die oude panden. hè. Zonde. Ja, ja en dingen is ook overleden, hoe heet die, um, um, nou ik ben even zijn naam weer kwijt, <coughs> mijn geheugen is ook niet meer wat het was, dus uh, ja als DJ en uh, op moment is, het, uh, is hij helemaal de verkeerde kant op gegaan uh, toen met de coronacrisis. In allemaal over rare dingen zeggen op het internet. Toen kregen je dat gedoe over wouk en walpies en zo. Ja, dat gezaaien. Het is gelukkig al wat minder geworden. Maar toen met die coronavirus was het al heel erg. Dus uh, ja. Maar goed. Uh, Oké, okay, nou ja, beterschap. Uh, die star. Ze, uh, ze heeft een flinke griep. Oké, okay, ja, wetenschap Jipsi. Uh, ja, we hebben tegenwoordig niet meer, oh ja, Jensen, Jensen was zo. Ja. 52 jaar is hij geworden. Maar ik, uh, ja, ik heb tegenwoordig, in plaats van donderdag, <coughs> vrijdag schraaien, dus lekker lang weekend elke week. En eind van januari gaan ze de oude verlofdag van vorige week over hebben. Samen voegen bij de nieuwe. En dan weet ik precies wanneer ik kan stoppen met werk. Ik ga nog wel een dag of vijf of tien achter de hand om af te kunnen snipperen voor die tijd. En dat doe ik dan wel. Dus uh, ja, dan wordt het spannend. Ik heb net de klok maar stilgezet. Want ik was onderweg met mijn gitaar bezig. Met mijn koptelefoon op. En dan hoor ik dat getikt er zo hard doorheen. En dan valt het meer op als dat ze zonder koptelefoon zit. En dat vind ik zo irritant. Dus ik heb hem maar even stilgezet. En ik heb, <kliek> ik heb uh, bijna een jaar geleden een uh, elektrische klok gekocht. Een digitale klok. En die werkt ook nog via een een of andere ja, atoomklok. Wat is het? Via de satelliet werkt dat. Die, gaat, die loopt altijd goed. Dus je hoeft je nooit gelijk te zetten. Dus dat ga ik dan met dat klokje doen. Dan heb ik lekker ergens in de slaapkamer zonder dat die loopt. En dan zet ik die elektronische klok daarvoor in de plaats. Alleen ik moet hem nog ophangen. Nou ga ik wel acht maanden in huis. Ik heb hem nog niet één keer opgehangen. <lacht> ik denk nou ja, dat komt wel een keer. Ik heb vroeger, moest het gelijk meteen. Ik heb zoiets van, nou joh, die plaatsspeler van mij die ook. Die heb ik in augustus gekocht. En pas ergens in november of zo oktober of november pas uitgepakt. <laughs> ja, ik ben tegenwoordig van, uh, kom wel een keer, weet je. Vroeger moest ik het eigenlijk proberen. eruit. ook ik proberen. Weet je, weet je, ik heb het al gezien. Weet je, niks is nieuw meer voor mij dus. En, dan denk ik, nou het komt wel over een paar maanden. Dan laat rustig nieuwe dingen in een doos zitten hoor, van maanden lang. Maar nou, ik had uh, eerst mijn bank, mijn bank uh, niet zo lang geleden binnen gehad. Die staat hier, of een maand geleden of zo. En nou zijn er twee stoelen binnengekomen. Ik moet ze alleen nog uitpakken en in elkaar zetten. Dan ben ik klaar op niks met te kopen. En uh, ja, dus uh, we hebben dat ook weer gehad. Nou ook op de achtergrond een auto... Uh, Heel irritant is dat, hè? En ik denk dat dat hierdoor komt. Dat het is gewoon dat je dat alles niet meer versterkt. Dan ga ik even de chat opengooien. of wil te zetten een link van Els over die brand vier gewonden. Oké, okay. Panden ingestort, kamelitaartos, spitaal open, en explosies binnenstad Utrecht, grote brandharde knal. Zeker vier gewonden, straat in het centrum van Utrecht afgesloten. Veiligheidsrisico of een regio roept mensen op niet te komen kijken. Ja, dat doen ze het juist. Geef ze dan een bekeuring als ze te dichtbij komen? Weet je? Ja, de explosie. Ja. ja. ja de twee explosies waren er. Hè? Ja, dan schrik je wel hoor als ze daar in de buurt zit. Ja, dat is voor een krant. Ja, dus dat nou, uh, ik mis weer wat. Grap over Amerikaanse overname, zorg voor onrust in IJsland. Lees ik hier op de MSN-website, ja, heel waar, ga je toch uh, Weet je, ik, ik begrijp het niet, weet je, met Nederland Duinland als Amerika, maar driekwart van de Amerikanen zijn helemaal niet blij met. Met dat gedoe. Want die willen Groenland niet eens hebben. Die denken joh. Amerika heeft zijn grote bek over China. Dat ze Taiwan over willen nemen. Zodat het eigenlijk van China is. Het is eigenlijk van China. Het is ook een afvallige provincie. Nou we eerlijk zijn. Oké. Okay, het is een, uh, ook niet op een legale manier ontstaan. Dat communisme daar. Die, die communistische regimes. <coughs> maar het is van China. Eigenlijk hebben ze daar recht op om het te bezetten. Vind ik. Want het is zo over China, punt, ik draai je zo je wil, maar het is een blijft een afvallige provincie, daar ben ik wel mee eens. En dan kun je wel zeggen, ja, het is een dictatuur, Ja, het kan wel wezen, maar het hoort bij China, officieel. Maar het is, uh, ja, ja, voor mij nu hoeft het allemaal niet natuurlijk, maar dan hebben Amerika wel zijn grote waffel. Want uh, China moet uh, wel ze met rust laten, maar jullie pikken ook uh, Groenland in. Dus ze moeten gewoon vooral een grote mond houden, weet je. Dus, eh, maar ja, drie kwart van de Amerikanen, die zaten helemaal niet achter, joh. Dus dat zegt al genoeg, weet je. En van de conservatieven zijn de helft er niet eh, mee eens. Dus nou, dat zegt al genoeg, drie kwart. Dus ik snap niet. Eh, mensen moeten gewoon weigeren, dienst weigeren, gewoon. zijn die militaire... Eh, ja, ja, maar dan gaan we. ik doe hier niet al mee. Punt. Weet je wat het ook is? Ze hebben in IJsland, net als in Denemarken, een sociaal stelsel opgebouwd. Wel beter als die van Nederland. Dat willen ze natuurlijk niet kwijt, want in Amerika, alles draait om de centen. Dan hebben ze geen sociale voorzieningen. Daar krijg je niks. Als, jij vrij, als je vakantie gaat, je mag wel vakantie nemen. Maar dan word je gewoon niet betaald. Pensioen? Ja, dan moet je voor sparen daar. Dan moet je een hele dure verzekering afsluiten. En niet iedereen kan dat betalen. Nou, je bent gewoon... Hé, uh, Cindy hey, is er ook. Hé, Cindy. En Dirk is daar. Derek. En in Amerika ben je gaan de klos als je daar uh, geen werk meer hebt. Of, uh, je kan het toch goed hebben? Ja, lang je in inkomsten hè? Maar als je ziek bent, je gaat uh, je ja, eigen ziek melden. dan kun je weer opnieuw solliciteren, want ja, de, de mensen gaan een ander. Ze gaat het ook in Canada hoor, precies hetzelfde. Dan kennen ze dat sociale stelsel niet. Maar dat vinden ze dan te socialistisch, dat heeft daar geen reet mee te maken. Ik noem het humaan. Nee, Hoeveel het socialistisch noemt het, zal me worst wezen. Maar ik vind het wel menselijker. En we betalen dat om met z'n allen voor. Je moet me ook voor elkaar zorgen. Dat geeft mij dan maar liever dat socialistische systeem. Het kapitalisme jongens. Het draait alleen maar om de centen. Ik heb niks tegen handel. Of, of wat dan ook. Maar het moet wel op een nette manier gebeuren. Weet je. Alles draait om het geld. En niet te ruilen. Mensen profiteren daar echt niks van. hoor. Er zijn die rijke stinkers. Die daarvan profiteren. Nou, als het de VVD ligt, gebeurt dat hier ook. Ik ben al blij dat die, uh, dat ze ja, 21 er niet bij willen hebben ja, met die vorming van het nieuwe kabinet. Wat D66 dat niet wil, maar nou, zijn hebben er nog gelijk ook, want die willen ook gewoon de Amerikaanse kant op. Die zijn er, ja. nog er erger op de VVD. <tus> nou, de VVD, uh, niet meer zo als vroeger, maar het, het blijft een rechtse partij. En je gaat toch als arbeider of als steuntrekker toch niet op een rechtse partij stemmen. Dan zou je voor niet goed snik wezen. Nee, dan ben je niet goed snik. Als je, als je een stal niet breed hebt, dan moet je zeker niet op een rechtse partij stemmen. Hoe gematigd die ook is. Maar voor mijn, uh, ja hoor. Uh, ik heb wel op 50 plus gestemd. Maar uh, ik neig er ook naar om SP te stemmen hoor. Hoe uh, uh, links zou beter? Het is communistisch, wat mij betreft. Zoals de CPN vroeger uh, volgde. Ja, echt uh, gewoon... Uh, uh, ja, je uh, kan het met de SP vergelijken. Hè. Ja, hoe links zou het beter? Zolang ik geen dictatoriale tracties heb, zoals onder Stalin, vind ik het allemaal goed. <laughs> maar, uh, maar ja, joh, uh, ik, vind, uh, ik heb niks tegen grote bedrijven of zo, zolang ze het personeel netjes behandelen en uh, netjes betalen. Uh, op, op zich heb je kapitalisme wel nodig, maar niet op die manier zoals de Amerikanen doen. Het is alles maar voor het geld, alles draait om geld. Alles, letterlijk. Dat is echt niet normaal. En hier in Nederland, uh, ja, het is niet zoals Zweden en Denemarken hè, of, of Finland. Waar ze veel beter seksiaal vangnet hebben, veel beter geregeld. Dat is alles wel duurder daardoor, maar aan de andere kant heb je wel gratis onderwijs en gezondheidszorg is betaalbaar. Omdat iedereen er al mee betaalt. Weet je, en als je, uh, dan hoef je niet uh, op straat te slapen. Eh, bedoel, ik denk dat het geen eens voorkomt daar ja, misschien eh, mensen die daar zelf voor kiezen, dat weet ik niet of... Ja, dan moet je het wel een heel erg op gemaakt hebben, maar... Ze, hebben, ja, ze sturen één, één militair naar, <laughs> maar dat is een persoon die, die komt daar helpen verkennen. Jongens, die, die Denen weten we thuis al, en die Groenlanders al helemaal, die weten we thuis al de weg te houden, hoor. De, vooral in de lokale bevolking. Kunnen jou nog vertellen? Uh, als die Amerikanen daar de boel willen overnemen, zo ja. Dat wordt heel lastig, want het zijn een grillig landschap. Ik denk niet, daar gaat het wel doen, militair ingrijpen. Dat doet hij sowieso toch wel. Maar de vraag is wanneer. Ik denk gewoon dat hij een beetje gaat dreigen. Een beetje in de buurt met schepen gaan varen, en Ziet er misschien een uh, vliegtuigschip daar naartoe, die Trump. En gaan eens even kijken eventjes uh, en even pesten. Maar ik denk dat dat vies tegenvalt hoor. Want uh, ja als Europa straks uh, zo doorgaat met uh, investeren in defensie halen we misschien Amerika nog in. Hm? En vlak China ook niet uit want ze denken ze zeggen ja Amerika is het sterkste leger. Dat vlak China niet uit hè. 200.000 man of 2 miljoen man hebben ze 2 miljoen militairen kijk het grootste gedeelte is misschien voetvolk maar uh, nou, ja, ze zijn, uh, als je ziet wat we als, als ze daar hebben nou ik denk dat uh, ze flinke klappen terug kunnen geven en eigenlijk ben ik wel blij met China en met Rusland dat ze geen tegenwicht hebben, dan wordt het dan ook weggevraagd. Dan hebben ze niks meer om te vechten. En dan zeggen de Amerikanen gewoon, nou zijn wij hier de baas. Ja, dat, ze denken ze ook dat ze de baas zijn, want zijn ze niet. Ze zijn normaal niet de baas. Dus ik vind het wel goed dat ze een beetje tegenwind krijgen. En uh, ja, maar goed... Ja, jongens, het was gisteren wel lekker weer, eerlijk. Euh, ja, het was niet echt koud. Vooral als je in de zon liep, was het lekker euh, behagelijk, hè. Dus, euh, lekker voel je zo die warmte van die zon. Ja. Ja, ja. <tied> <tied> <tied> ja, joh. Ook morgen eens even, eventjes, even, morgen is die vrijdag. Ja, misschien ook morgen even, lekker erop uitgaan, op uitgaven, ik weet nog niet wat. Maar ik er tussenuit, op de dag, even, ik ga niet de stad in, want daar ben ik honderdduizend, tochtig keer geweest. Misschien Delft of zo. Of, uh, ja, kijk wel. Het is een beetje rond neus hier en daar. Het is morgen droog uh, dus Als het goed is, is het al droog als, uh, rondom de laag. Dus ja, ja. Fischer <lacht> tegen jou. <lacht> is dat niet in de buurt? Van de, de tuin uh, uh, Els, die, die, uh, waar dat huis is, uh, waar die explosie was. Was in ieder geval niet ver van de, van de domtoren, in ieder geval. Van de buurt waar Guus gewoond heb. De vissersteeg klinkt wel bekend, vind ik denk dat het in de buurt is waar ik gewoond heb, vermoed ik. Ja, Trump is zeker gek. Vroeger was Amerika wel maar degelijk bang voor Nederland. Ja, maar toen was Amerika nog niet zoals het nu is, hè. Ja, weet je wat het is? Eh, hij wil Canada, hij wil Groenland, straks wil hij Rotterdam ook hebben. Zegt hij, ja, jullie dit en dat... We hebben Rotterdam nodig voor, uh, uh, ze willen overal, Let maar op, overal, al die landen buiten het westen. Waar olie zit, het, uh, daar hebben ze altijd, uh, zorgen ze voor oorlog. De meeste oorlogen zijn door Amerika gevoerd. Ja, oké, okay, midden in het centrum dus. Dus die tegen. Ja, maar overal Amerika is het land die het meeste oorlogen voert. Alle landen in de wereld. Kijk, en, en we hebben een grote mond over Iran, maar ze hebben nog nooit een ander land aangevallen. Ja, Israël. Als vergelding. Dat ze een raket op de dak krijgen. Maar ja, Israël is ook niet goed voor zijn bevolking. Kijk maar hoe ze die Palestijnen behandelen. Kijk, dat ze die Hamas... Hamas... Uh, Oké, okay, dat kan ik begrijpen. Die, uh, maar we doen... Ja. Nee, maar Amerika heeft altijd, overal altijd al oorlog gevoerd. Het begon in de eerste... Nee, eerst met de... Ja, met de Eerste Wereldoorlog begon het, geloof ik. En sindsdien hebben ze altijd... Ze hebben nog geen, geen tijd gehad als ze geen oorlog voerden of een landbezetting. En uh, ja, overal bemoeien ze zich mee. Terwijl ze zelf al, alle wetten hebben, internationale wetten met voeten betreden. En de EU hey, zien ze niet zitten, dat zien ze als een concurrentie. Hun willen de, alles hebben. Ik vind, het, uh, ik vind Amerika zo'n zo raar volk, hoor. Ook zonder Trump. Ik, ik heb het niet zo op Amerika. nooit echt gehad, ook. Ik vind ze arrogant, weet je. Ik vind ze echt heel arrogant. Het is een slap aftreksel van Europa. Alleen ja, het is dat ze meer geld hebben. Weet je? dat ze zo uh, machtig zijn. En, uh... Maar ik, ik vind Amerikanen over het algemeen, ik zeg niet dat ze allemaal zou zijn. Maar de meeste vind ik gewoon arrogant. Ik zie ze eens op straat lopen, zo'n bedrijf van de Turfmarkt. Zo'n Amerikaans bedrijf. En je ziet dan de kleding al dat de Amerikanen zijn, een beetje conservatief gekleed ook. Dat zie je meteen. Van die eh, christenbroeders, weet je al dat soort types. Je ziet het meteen, het straalt er af. En, eh, en dan zie je ze zo lopen en die arrogante houdingen, die arrogante rotkoppen. Ze ah, zijn meestal blanken. En de enige Amerikanen die recht hebben om in Amerika te wonen zijn de Indianen. En de Afro-Amerikanen, waarom de Afro-Amerikanen er wel... Thuis horen, is omdat ze niet vrijwillig naar Amerika zijn verscheept, destijds in de slavernij-tijd. Dus die hebben wel recht om daar te wonen. Blanken niet, die hebben daar niks te zoeken, vind ik. Want het is niet van hun. Ze hebben het ook gejat van de Indianen. De Afro-Amerikanen Afro hebben er wel recht op, want die zijn onvrijwillig daar heen gesleept. Aan wat zo zeggen. Vind ik. Vind ik gewoon, ze hebben gauw recht daar. Ze zijn, ze zijn er nooit van heen gegaan. Uh, maar goed, dan hebben we de politiek maar even voor wat het is. We wil er geen niet uh, te lang over hebben. Nou ja, ik heb weer een gitaar gekocht. <lacht> ik kon het niet laten, ik vond het een zo mooi ding. Kennen jullie het merk? Kretsch? g r e t, -T. SCH En dan. Uh, dat zeg je misschien niks. Maar het is uh, type G5120. En. Het is een hollow body. Zo'n semi Met twee van die uh, sleuven erin. Voor de klankgaten, zeg maar. Zo'n. Uh, hoe noemen ze dat? Zo'n zo zo F. Zo'n noot, van, van zo'n nootschrift. Een F, zie je aan beide kanten. Nou, dat is wat met een viols ziet, weet je wel. En uh, ja, dat is een mooi volgeluid. Dat een behoorlijk grote klankkast. Ik kan alleen geen foto door uploaden. Ik heb er wel een foto van. Of ik moet hem even naar iemand toesturen. Die het dan weer online kan zetten. Maar ik heb alleen van Sunset... Uh, uh, uh, app app uh, dingen geloof ik. Want toen het overzetten naar het andere toestel ben ik ook weer nummers kwaad geraakt. Die had niet meer kunnen vinden dus. Oh ja, Jipsi, geloof ik ook. Uh, ja, toen konden ook foto's van mij dan weer op dus. staan. Maar ja, kon komt een keer dan. Ik weet niet wat Eumiljo miljoen op op heb gezet. Uh, even kijken. kopieer je, je duinkaart? En dan moet je met die kaart, moet je dan aantonen dat je, ja joh, dat nou nou een parkeermeter, joh. Ja, het is een parkeermeter. Anders mag je niet te daarin in. Is dat echt zo, joh? is dat een geintje? Nee, ja, belachelijk. Pure water en dat, Want ik heb ook wel eens gehoord dat je, vroeger kon je, in, in, als je in dingen liep, in... Uh, in, de, in, de in de Veluwe kon je gewoon overal doorheen lopen. hoeft je niet op de paden te blijven. Dat mag, wat ik gehoord dat mag het waarschijnlijk ook niet meer te mogen. Ja, kijk. Het ligt er wat voor seizoen, weet je. Kijk als, uh, als, met, die, ja, kijk als met, met die herten en zo. Ja, als je... Uh, dan moet je echt heel vroeg, weet je wel. Nee, ik liep vroeger gewoon door het bos. gewoon. Uh, aan, uh, ja, ik zat nou niet meer deur voor met die wolven. Het IJslandse gemeene best bestond vanaf 930, toen het Alping werd opgericht, tot 1262, dus toen IJsland onder bestuur van Noorwegen kwam. Zo te zien kun je gewoon die drie kruidjes zuil heen lopen. Ja, maar er woonde er al geen, uh, geen mensen al voor die tijd in 874, want het is nooit van de Amerikanen geweest. Ja, misschien de indianen, of eh, tenminste, je hebt een volk, uh, daar stammen ze allemaal vanaf. Alles wat op het noordelijke halfrond leefde vroeger, inclusief de indianen in Canada en de Verenigde Staten, is allemaal uh, één volk, ook de Eskimo's. Ze laken ook op elkaar, hè? Eskimo's en de Indianen. Maar waarom noemen ze het Indianen? Dat is eigenlijk een verkeerde naam. De Columbus, uh, die ging via de andere kant uh, de wereld door, die dacht sneller in China te zijn, maar die dacht dat hij een in India was. Vandaar dat hij die, die mensen daar Indianen noemde. <laughs> maar er waren geen India's. Uh, ja, Native Americans. Hè? Oorspronkelijke Amerikanen. En die zijn allemaal familie. Ook de Lappen en de Eskimos. Die, ja, ze hebben ook iets Chinees geloof ik in zich. Als het goed is. Dat is allemaal uh, één volk in principe. Want die Lappen is ook weer een, een apart volk. Die komen... Uh, ja, er zijn geen eh, blanke mensen met blauwe ogen en blond haren. Ja, die schijnen ook weer ergens anders vandaan te komen. Kaukasus of zo, zeggen ze. Maar ja, hoe weten ze dat dan? Dat kan je toch niet zien? Ja, misschien via DNA, maar... Ze vermoeden uit Zuid-Rusland. Maar ja, er is nooit geen bewijs van geleverd. En voordat de Europeanen daar kwamen, waren er al, al mensen geweest met een getinte huidskleur. Die kwamen uit het Midden-Oosten, ergens uit Libanon, die kant op. Dat waren boeren. Die zijn op een gegeven moment ook weggegaan. We en nog, daarvoor nog de Neandertalers die gehad in Europa. Maar die zaten overal wel, hoor. In de noordelijke halvergrond. Tot dan China toe, geloof ik, kon je ze terugvinden. En ze leefden zelfs naast de homo sapiens, onze eigen soort. Maar het zijn wel mensen, Neandertaler of niet. Het zijn mensen, het is een menssoort. Zijn geen, uh, ze dachten al, al heel lang dat Neandertalers dom waren, maar niks is minder waar, dat waren ze zeker niet. En ze waren lang niet zo lelijk als wat gedacht werd. Iets andere lichaamsbouw, ja. Maar, uh, ja. Ik geloof dat in elke mens 1 tot 3 procent Neandertaler zit. Ja. En, ja, ik weet niet waar je het aan kan zien, maar het zal best, ja. Het is al best hoor. Maar ja, kijk, dat IJsland uh, en... Uh, het Groenland, ja, dat is altijd in handen geweest van de schuldenaviër. Altijd. Toen bestond de Verenigde Staten ineens. Dus waar ze nou zeggen: het hoort bij ons, het hoort helemaal ja. niet bij hen. Het is van de Indianen. Amerika en Canada hadden hetzelfde het verhaal. Zuid-Amerika waren ook Spanjaarden en Portugezen te wonen. Die Latino's, dat zijn Spanjaarden en Portugezen. De echte, dat zijn de mensen die daar in de in wereld leven, in de bush. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners. Van de afstammelingen van de Inca's en zo. Dat zijn de oorspronkelijke Zuid-Amerika. Ja. Maar ja, uh, weet niet. Uh, de aarde is zelfs één grote ijsbol geweest, hè, vroeger. Een uh, grote ijsvlakte. Nou als je wel leven, ja in zee, onder het ijs. Ja, dus dat heb je dan om de zoveel jaar. Het ligt er ook hoe de aarde zich om de as draait. Dan draait die links om, dan draait die rechts om, dan heb je weer uh, ijstijd. Dan draait die de andere kant op, is het weer uh, een warme periode. En tussen de twee grote ijstijden heb je elke... Gemiddeld 300 jaar een warme periode en een koude periode. En dan nou valt weer toevallig aan de warme periode. En dan geven ze weer de mensen schuld van alles. Ja, dat komt door die CO2-uitstoot. Maar als we geen CO2 hebben, ga je ook dood. <lacht> Want planten kunnen niet zonder CO2. Dus ja, te veel, ja, ik weet niet, we hebben wel te veel mensen. Daar ben ik het mee eens. Er zijn gewoon te veel mensen op aarde. Dus een oorlog is dus eigenlijk een oplossing. Ja, klinkt hard. Maar de oorlog is ook een natuurlijke verschijning. Het is een heel normaal oorlog. Het is niet leuk. Ik heb het ook liever niet. Maar het hoort er wel bij. Anders zou de wereld dan morgen niet meer bestaan. Maar goed, er zijn zo'n 6, 7 miljard mensen, hou je misschien de helft over. Dan kunnen we er honderd jaar tegen. Maar ja, ik zit er niet op de weg, hoor. Dus hij eh, moet er goed in. <laughs> maar ja, ik, ik ben daar. Zeg aan mensen: neem twee kinderen en niet meer. <coughs> dan slinkt het wel, maar op een gegeven moment blijft het een beetje stabiel. Maar niet zoveel kinderen. Hm? Kopen een doosje condooms. Hoppa, of weet ik. Eh, een spiraaltje. En twee kinderen niet meer. En als ze geen kinderen willen, nog beter. Ja. Ook minder vervuiling. hoef je ook geen oorlog te hebben. Want de aarde is gewoon veel te vol. En dan is daar ruimte is dus nog te, te veel mensen. Want ze vreten alles kapot. Ze halen olie uit de grond metalen. Noem maar op. Ze vreten de hele aarde. Er blijft niks maar van over. We gaan wel erg snel, weet je. We hebben gewoon uh, ja, te veel eisen. Hè? We willen steeds meer. Ja. En dat heeft de prijs tot als alles op is. Dan kan je ook recyclen. Maar niet alles is recyclebaar. En ik voorspel je, en dan hoef je geen helderziende voor te zeggen, dat ben ik niet. Maar ik voorspel je over een paar honderd jaar leven gewoon weer in 16 zoveel wat betreft techniek. Want dan spullen zijn er gewoon niet meer voor. En dat wil nog niet betekenen dat we het dan slechter hebben. Natuurlijk, ja, zo onzin, daar kan niemand van leven. Het gaat om dat je een dak boven je hoofd hebt, te eten hebt, uh, kleding. Uh, ja, de eerste belangrijkste levensbehoefte is meer. Heb mensen eigenlijk niet nodig? Al die luxe, dat is allemaal, uh, ja, bijzaak. En als niemand het hebt, dan voel je je ook niet uitgesloten. Vroeger was iedereen arm. De hele straat was arm en niemand was jaloers op elkaar. Mensen hielpen elkaar zelfs. Hoe arme mensen zijn, hoe socialer ze zijn. Zorgen ze ook voor elkaar. Hoe rijker mensen zijn, hoe minder ze voor elkaar over hebben. Want ze willen alles. Oh, en buurman hebben een Mercedes, dan koop ik een Rolls Royce. En ze gaat het tegenwoordig. Huh? Dus ja. <laughs> zo, zo gaan die dingetjes. Uh, en, en, even kijken, het gaat hier over? Hij stond Oh ja, ook al gelezen. En als ze zich zo te zien, kun je gewoon die kaartjes verkopen. Zo heen lopen. Ja, voor waterleiding moet je toegang betalen, toch? Uh, voor de waterleiding daar, oké. Okay. Het is privé-terrein officieel, zegt Moskortje. Maar een zwaard die zegt: in een Noord-Hollandse duinreservaat van Wijk aan Zee tot Bergen heeft iedereen alle achter jaar een duinkaart nodig. Elke gekochte duinkaart draagt rechtstreeks bij aan de heer van Wout van de Duinen. Voor 1450 voor een digitale duinkaart. 18 euro papieren kaart gelden voor een jaar. Nou, dat vind ik dan nog meevallen. Toch kaart voor 2 euro tot en met 17 jaar gratis. Nou, dat vind ik dan nog meevallen voor een heel jaar. Uh, dreads, epidemieën zijn ook een natuurlijk symptoom. En strategie tegenover bevolking, ja. Het is ook zo. Ja, daar ben ik wel met zijn zo. Vroeger had je vroeger ook al die ziektes, hè. En mensen leefden er ook nog op los, want het is niks nieuws, hoor. Denk je dat er vroeger rond eh, de middeleeuwen eh, wat, eh, wat afgewipt afge eh, en gedaan? Eh. Seksfeestjes en alles, dat gebeurde toen ook. Alleen niet eh, onder de gewone bevolking, maar onder de elite. Dat, dat, dat was hoor. Er werd wat afge afgeracht in die tijd. Hé? Eh? Dat, ja. Eh, ah, ja hoor. En nee, iedereen denkt dat in de Romeinse tijd als maar kon en mocht. Nou, als een vrouw ongetrouwd was, die had kinderen, werd ook op neergekeken hoor. Dat was nog voor de christelijke tijd. Dus kinderen, je nou, ik had het een schande: vrouw en een man. En, ja, en mijn kinderen die horen mannen of van vrouwen. ...mits natuurlijk weduwe was, dat is een ander verhaal, maar ongetrouwde vrouwen en kinderen, dat was schande in de Romeinse tijd, hè. Ja, iedereen denkt, ja, dat was één open seks daar, ja, dat is niet waar. Het gebeurde wel, dat onder de elite, ja. Maar de mensen waren beschaafd als wat we denken, hoor, geloof me nou. Nou, zo beschaafd als wat wij nu denken. kind met deze. Nou ja, deze tijd is ook niet echt maar... Nee. <tieft> Kijk, ik denk... Eh... Vroeger... Eh... Gebeelden dingen ook, ook stiekem, hè? Gewoon mezelf niet meer. Hey. Even die knop opendraaien. Oh ja, maar nou dat doet hij er. De... Ja, ik zie je het al, als je auto met de gain control indrukt, dan gaat hij versterken door een hele harde ruis als je stil bent. En, en de klok die klok gaat dan overheersen door dat tikken. Nou, maar ik heb hem ook uit maar uitgezet. Naar nou, de uitzending ga ik hem weer aanzetten. Als ik zo zo zit, televisie kijk of weet ik het, dan uh, heb ik er geen probleem mee. Dan, dan valt het ook niet zo op. Maar als je die koptelefoon op doet, dan hoor je dat tikken zo overheersen. Dat is niet meer leuk, maar die gaat dan door dat, die versterking of zo. Ah, oh, dat is zo irritant. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Die volumecompressie op de... M3W, dat zorgt ervoor, ja, een soort timer is het, hè. Die again control, dat, ja, dan gaat die uh, ruis ineens harder klinken. Als er even een stilte valt. Ja. Even een slokje nei slok voor mijn bier. Eh. Ja, zo. Ja, jongens. Nu zo weer de 15 We zitten wel op de 11e van de maand ongeveer. Ja. Po po po. Ja, jongens. Ja, ik hoorde op de radio ook dat... dat, dat toen het begin van het internet zo. rond het jaar, eind ja, jaren 90 tot 2010, zo was het nog leuk. Dat is ook uh, een beetje pionieren, dat internet. Als je dat, uh, kunnen jullie nog herinneren, dat het net... Dus dat is de voorloper van Facebook, de Nederlandse versie van Facebook. Het net. Dat was van KPN, was dat toen? Nou, dat, uh, dat was wel leuk hoor. En je kon je nog uh, op, uh, daar had je die chat uh, dingen van uh, MSN, daar kon je chatten. Dan kreeg je Skype, maar je kon ook chatten met elkaar. En had je ook een pagina op je account dan kon je allemaal foto's verzamelen. Duizenden fouten. Allemaal gratis ook. Het is allemaal niet meer. He. Het is allemaal zo commercieel geworden. Ja, toen was het leuk dat ze nieuws groepen. Nou man. Nieuwsgroepen. Ja, het was echt leuk. Maar in het begin was het ook veel leuker dan nu. In het begin dacht iedereen ja, he. gezellig. He. En nou, heb, heb alleen maar ellende erop. Ja, moeten ook niet opzoeken. Zoek gewoon de leuke dingen op. Ja. Ja, ik zat toen, net twee jaar op internet tot ik ridder radio ontdekte. Via Anja Den Haag. En, en toen dacht ik: Hé, hey, ga toch eens luisteren. En toen hoorde ik Willem praten en toen is ook een foto van hem op de website. Ik denk, hé, hey, die man, die heb ik eens op tv gezien. Ja. Wow, dus dat is Willem de Ridder, Interessant. Ja. is ja. is, dat klopt. Je hebt ja. Dat klopt. Die was ook leuk, ja. hijfs had je het net. Ja, hij Ja, ja. Ja, dat was leuk hoor. Ja, dat is ook alweer uh, bijna 30 jaar geleden. Je ietsje mino. Jezus, dan gaat die tijd hard hè En toen in april begonnen met internet, april 2000. En toen een maand later had je die vuurwerkramp in Enschede. Dat weet nog heel goed, dat zat ik zat ik op zonnet via de telefoonverbinding. <lacht> En het een gegeven moment hadden we Casema. maar als ze de buurman zijn computer opzetten, dan ging hij van jou omlaag. Dat was toen nog zo. Dat ging niet via de telefoonlijn, maar dan via de kabeltelevisie. Dat maar het voelde me mij dat het signaal van de tv niet minder werd. En nou hebben ze glasvezelkabel hier gelegd gelegd, eh, Drie jaar geleden. Nou, ik heb hier dan... Odido. Eh, uh, nou ja... Hij doet het nog steeds. Ik hoor mensen. Oh, die is slecht. Ik heb nog nooit storing gehad. Door die, nog nooit. Lykels. Oh, ja. Lykels bestaat dat nog eigenlijk. Maar Scott, ik heb nog een hele tijd op de Lykos boot gezeten. Lykels, dat was toch ook iets. Uh, Zoiets zo als Yahoo of zo. Yahoo. Ja, die bestaat ook nog, hè? Ja, ja. Ja, er zijn maar weinig Europeanen die bij jou zitten, hoor. Het is dus meer MSN hè, en Google. Google is nog het meest populair. Maar ik heb ook gehoord dat ze in Europa ook een eigen um, Explorer willen maken, een Europese Explorer. Want Zwitserland, waar het CPR het over had. Die heb ik nou ook. Dus uh, hoe weet hij ook wel. Ja. <laughs> die heb ik, uh, maar ja, bevalt nog steeds Het is een Zwitserse server. Er komt geen Amerikaan tussen. Ja, ja. ja, nou, ik heb nog steeds een mijn Ik heb speciaal mijn tafeltje gekocht. Voor op je computer. Het is gewoon een fysieke mengtafel met vier sporen. Meer heb je niet nodig. Um, ja, ik vind, als je het op je computer moet aansluiten vind ik het soms wel eens best wel uh, pittig. Want er staat niks in het Nederlands. Alles in het Engels. Uh. Het voordeel is je kan een 6,5 mm stekker voor je hoofdtelefoon erin doen. Maar ook, je hebt ook een ingang voor 3,5 mm. Dus, dat is natuurlijk wel weer fijn. Je kan er een keyboard, een gitaar op aansluiten. Of je doet een verloopstekkertje naar, uh, naar een uh, RCA-stekker. Dan kan je ook een cd spelen of wat dan ook. Twee microfoons, dan kunnen de zater ook op. En dan is het plus 48v. En je kan zelfs via bluetooth je telefoon op aansluiten. Je kan powerbank erop zetten, of een adapter via je dingen. Aan de andere kant kan het naar je computer of naar je smartphone. Professional Audio Interface, Audio Mixer, Soundcard, en daar zit uh, voor monitorspeakers, die moet ik ook nog eens een keer kopen, monitorspeakers, er zit een versterker in een van die boxen, die hoef je een versterker extra te doen. Die ga ik toch eens een keer kopen hoor. Die ga ik toch echt een keer kopen, want ik vind het een uh, goed doen met zo'n versterker ik gebruik je als je muziek in je, in je woonkamer wil draaien om iets uit te zenden. Ja, dan kan je dan die die boxjes gebruiken als feedback. Dat is wel handig natuurlijk. En ik denk dat als ik een keer ga nadenken zoiets te kopen. Maar ja, er staat hier voor alles in het Engels, maar... Ja, ik ken wel Engels, maar niet dat het technisch wordt. Dan, dan snap ik er niks van. Ik snap niet dat ze hier iets gewoon in het Nederlands dat maakt ze maar iets duurder, zo'n apparaatje maar dan. Wat doen ze dan een Nederlands vertaling in? Weet je? Vroeger had ze dat wel hoor. Maar Philips was dat makkelijk, want ze En ze er in elke taal een heleboel talen uh, wat symbolen voorstelden, Nou, dan was het duidelijk. En dan is het voor iedereen. Hé, uh, hey Danny is ook van de partij. Hallo, Danny. Goedenavond. Direct is ik hoorde Willem al met zijn nachtritten op de V. in de jaren tachtig. Ja, lach hem Goede Goedenavond, Danny. Ja, gezellig. Ja, ik ga ze even een buikje draaien. Normaal ruik ik niet in de woonkamer, maar nu wel, ja, ik moet zo checken. houden. De sigarenboer die gaat om negen uur dicht. Dan zit hij vlak om de hoek. Ja, Willem, nee, dat. O, oh, mijn vloer is ook, eh, dat ruik ik maar niet. Hou ik heb bij mijn biertje, zo voor elf minuten, nou ja, hou ik nog wel vol. Uh, <coughs> ja, ik ruik normaal niet in de woonkamer als ik ben. Wel. Want ja, dan moet ik opstaan om, om eh, ga ik in de keuken 5 minuten roken. Dan had ze toch uh, geen, uh, geen hond meer namen. <laughs> ja, toch? Ja. Hmm. Dat is een, uh, een man, hè. Dat is een vrouwtje die zegt van, uh, hoe ben je miljonair geworden? Ja, zegt die door mijn vrouw. Zo, wat was ze daarvoor dan? Ja, uh, was, nee, was anders. Hij zei, ga jij, ik ben miljonair, he, zo. zei Of uh, miljonair, hij zei, wat, wat was ze daarvoor dan? Hij zei, ja, een miljardair. Zo, hoezo ho, ho, dan? ik dat kon, kwam door mijn vrouw. Zegt hij, ja, is een miljonair geworden. Hij was daarvoor een miljardair. Dus een uh, miljardair, ja, een miljoen is ook veel hoor. Je kon... Wat moet je nou met zoveel geld? Je kan daar niks mee doen. Je kan ook uit andere mensen daar blij mee maken. En het is Dat zijn toch een gekke geiten die weet wat ze met dat geld moeten doen. Dan zet je daar een paar projecten op om bij wijze van spreken de armoede uh, uh, te bestrijden of zo weet je. gaan uh, uh, uh, eigen stad beginnen. Maar dan wel onder jouw regels. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik het wel lang geleden, jaren tachtig, hè. Veertig jaar geleden, joh. Ook was de dag van gisteren nog. Jaren toch, toch? Ja, dat ik dat toen nooit gehoord heb van die uh, wilde, wilde nachtritten. Die spookverhalen en zo. Nou, ja. ja, dat had ik wel eens mee willen maken. Dat was wel grappig. Dan gingen ze vroeger... de radio was dat dan? of zo wat ik gehoord heb dan? En dan zet je radio 1 aan of radio 2... En dan vertelde hij waar je heen moest rijden. En dan, ja, dan uh, maakte hij allerlei dingen mee en zo. Uh, een beetje een giezelverhaal uh, idee. Ja. En dan rijd je dan snos uh, <laughs> allerlei plekken waar je niet, niet, niet veel uh, wil zijn. Zo, weet je. Met een beetje een verhaal opgehangen, geloof ik. Ik heb er een stukjes van gehoord op Ridder Radio, Ja. En het is ook spannend om gewoon alleen maar naar te luisteren. En ik, eh, onder de wol. Ik zat vroeger wel eens naar het Zwarte Gat te luisteren bij Veronica. Dat was op eh, de maandagavond om 11 uur. Van 11 tot 12 had ze. Eh, dat was ook wel, wel, wel leuk. Het Zwarte Gat, dat ging over... Eh, Paranormale zaken. En uh, ja, dat was wel. best wel leuk, Jan. En dan zat ik er lekker onder mijn dekentjes met mijn radio. onder mijn kussen. De Het Zwarte God te luisteren. Kennen jullie dat nog herinneren? Het, Het Zwarte God. Ja, het Zwarte God. Uh, ja. En elke week was er weer een ander onderwerp. Net ging het weer over duiveluitdruiving of oproepen of, uh, of zo is het Of draaien. Of uh, nou ja, van alles op dat gebied. En het was best wel spannend... Maar toen was ik een jaar of of zo. Twintig, 25, Toen woonde ik nog thuis. En dan nog het onder de week. Lekker te giezen. Ja, dat was wel leuk. Ik vind het jammer vroeger als je hoorspelen, in de jaren 60 nog. Ja, 70 werd het al wel iets minder. Als je hoorspelen, het leuke van een hoorspel is. Ik kon zelf. Eh, in je hoofd creëren hoe de personages eruit zien. Hoe zie je de omgeving eruit? Helemaal naar jouw uh, idee. En als je op tv naar een serie kijkt. Dan moet je al die lelijke rotkoppen kijken. Die... <laughs> <laughs> en ja, en een hoorspel maak je die film in je hoofd. Geluid heb je al. Maar dan maak je die personages in je hoofd. Dus dan... Uh, we zien je, zeg maar, het gezicht erbij, bij die stem? Hoe de persoon eruit ziet. En dat is eigenlijk veel leuker dan dat je het ziet. Dus ja. Ja. Ja. Ik krijg van de week nog een aanmaling van. Uh... Voor mijn, mijn tandarts. Ik denk, hé. Ik snap er niks van. Ik had helemaal geen kosten. Maar dan weet ik het alweer. Als ik naar de tandarts ga, dan zit ook een mondhygiënist. En die heb ik schijnbaar of vergeten. Of ik heb nooit die brief ontvangen. Dat ik dat moest betalen. Maar het kan ik zo ook zo vergeten. Als, nou, dan moest ik wel 40 euro meer betalen. Of zo. Nou, die heb ik dan maar gewoon betaald. En ja, dat een ding. Twee keer niet betaald en de derde keer sturen ze een, uh, een brief via een uh, ja, soort uh, inkassobureau. ja, ze dus hebben ik maar betaald, ja, denk ik, ja, helemaal vergeten. Of, of ik heb het nooit gehad, dat het niet is aangekomen. Want uh, ja, ja, oké, okay. dan betaal ik toch gewoon, ja. Het is jammer dat ik, uh, ja, of het is uh, nooit aangekomen, ik weet het niet meer. Meestal betaal ik het wel hoor. Maar ik schijnbaar of vergeten of ik heb het, uh... nou, het ontvangen. Ja, tot twee keer toe. Ja, dat is een beetje slordig. <laughs> dus ik heb gewoon netjes betaald. Dus zijn ook weer blij. Hm? Ja. We hebben nog drie minuten, beste mensen. Nog drie minuten. Ja, ja, ja, ja. En dan komt Sindri straks. Ik ga straks uh, een muziek maken van een live vanuit Frankrijk. Eh. Vanaf uh, Frank Frankrijk. Oui, oui. Oui, oui. Ah, Du pain du fait Brood, kaas en wijn. En uh, nog de groeten aan Ilja Korte. Sindri, als je hem tegenkomt. <laughs> Ja, ja. ja, Frankrijk is groot, hè, dus ja. Het is natuurlijk enorm groot, dus ik ga niet even naar kort rijden. Van, ah, hoe groeten van Jaapie hebben. Jaapie, die ken ik niet, zegt hij dan. <laughs> ja, ja, er lopen er al een paar duizend rond, door Die zijn misschien wel meer. Hè. Nou, hoor, tegenwoordig, het zijn allemaal Engelse namen, hè, die kinderen tegenwoordig. Nee, ik weet het niet, uh, je hoort er niet zoveel meer aan, onder. De hele jonge mensen zijn zo helemaal niet meer. Maar het is allemaal. Uh... <laughs> ja. Nee, het is allemaal andere namen. Meestal Engelstalig. Of ze hebben een, een zeta aan met de meestal. Meestal wel. <laughs> ja. Ja, vind je dat die redden in het schilderzwaai? He? Dan hebben ze gewonnen, die Marokkanen, en dan gaan ze rennen schoppen. Nou, wat heb je daar nou op? Dan ga je winnen en dan ga je eh, uit troppen tegen de politie. Slaat echt nergens op. Voor mij was het de volgende keer verliezen. Het is zondag, geloof ik, dan hebben ze eindfinale. Hopelijk dat ze het verliezen. Zal ze leren, pleur op. <laughs> maar goed. Ik uh, ga heel langzaam afscheid nemen. Ik zie je. Oh, een filmpje van het zwarte gat, playlist, filmpje van het zwarte gat, zwarte gat op de radio. Ja, dat is heel spannend, ga ik straks even kijken. Ja, het is 8 graden buiten volgens eh, mijn computer. 8 graden? Nou, dat is niet echt koud voor de avond. En zeker niet in januari. Ja... Maar dat voetbal, Nederlanders doen het ook hoor, zeg ik ja, even hier ook bij. We winnen ze bij Feyenoord of bij Ajax of bij ADO. We winnen ze en uh, dan gaan ze al die ramen in, die Abrex enzo. Die doen het ja, in principe, maar goed. Het stond uh, niet op bij de NOS, maar wel bij de Omroep West in het uh, nieuws. Maar goed, Zwarte God op radio, was dat niet Radio 1? En toen zijn ze verhuisd naar de zondagmiddag, ja. Dan is de hele magie weg, weet je, de hele weg. Want het is overdag. En op de maandag was het altijd, eh, eh, ja, op de maandagavond. En toen kwam het midden jaren tachtig op de middag, op de zondagmiddag. Ja, ben ik ook niet meer gaan luisteren. Nee. Het programma is toen ook te zielig gegaan. Dus mensen, ik ga afscheid nemen voor jullie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.